10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Op dit moment zou bekend worden hoe het verder moest met het examen Frans. De beslissing is een kwartier uitgesteld. Hoort u vast meer van van Dorad Megens in het NOS Journaal. De Spanjaard Juan Cuenca, die verdacht wordt van de moord op Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn, beschuldigt iemand anders van de moord. Cuenca heeft volgens Spaanse media een ondernemer... en voormalig eigenaar van de volleybalclub in Moesia even desto Lifante van de moord beschuldigd. Hij is de eigenaar van een marmergroeven. Livante heeft de beschuldiging tegengesproken tegenover de krant. CDA-leider Buma roept het kabinet op... met een consistente visie te komen op de economische crisis. Gisteren zeiden premier Rutte en minister Dijsselbloem... dat ze rekening houden met nieuwe bezuinigingen. Pas later dit jaar wordt daarover besloten. In het NOS Radio 1-journaal zei Buma dat het te voorzien was... dat het kabinet opnieuw gaat bezuinigen.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 Kleine basisscholen met minder dan 100 leerlingen mogen toch open blijven. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil wel dat kleinere scholen gaan samenwerken om de kwaliteit en de financiële efficiëntie te verhogen. In februari adviseerde de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan 100 leerlingen op te heffen. Het advies van de Onderwijsraad leidde tot veel onrust in de onderwijswereld. Later vandaag maakt Dekker meer details bekend over zijn besluit.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 Negatieve spiraal in het consumentenvertrouwen is hiermee doorbroken, al dus eigen huis. Over een kwartier, rond kwart over tien, wordt duidelijk of het examen Frans voor het VWO doorgaat. Het college voor examen streeft ernaar om de scholieren een vervangend examen te laten maken, maar het is nog onzeker of het lukt om dat overal op tijd te laten bezorgen. ...om dat uh, voor elkaar te krijgen. En uh, ja, dat, dat moet goed gaan. Het moet voor alle leerlingen uh, te doen zijn. Het moet voor alle scholen te doen zijn. En daar hangt het op dit moment vanaf. En dat zei het college voor examens vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Over een kwartiertje dus, Dan moet duidelijk zijn... ...of het uh, examen in aangepaste vorm kan doorgaan. Gisteravond verschenen namelijk foto's van het uh, VWO-examen Frans op internet... En wie de documenten online heeft gezet is nog onduidelijk. Waarschijnlijk zijn ze gestolen door een scholier. Het Landelijk Actiecomité Scholieren zegt dat VWO-eindexamenkandidaten ervan uit moeten gaan dat het examen gewoon doorgaat. Wees op tijd en zorg dat je goed bent uitgerust, zo schreef de vereniging vanochtend op Twitter.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 Er staat je ochtendspits nog in die regen John Hokka bij de ANWB. Ja, onder op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat dus een knoop uit Ems en Eembrugge, 3 kilometer. En op de ringweg Amsterdam, de A10 Westrichting Den Haag. Daar staat voorknopend de nieuwe weer, 2 kilometer door een ongeluk. Zometeen, Nederlandse banken en pensioenfondsen moeten stoppen met het speculeren op voedsel. Want daardoor werken ze mee aan hongersnoden in ontwikkelingslanden, zegt de SP. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Over een minuut of tien hoort u de beslissing over het eindexamen Frans. Verder, Nederlandse banken en pensioenfondsen... moeten onmiddellijk stoppen met het speculeren op voedsel. Hulp brengen naar Aleppo kan best, vindt de Nederlander Wijbe Abma... Het zijn afgrijzelijke verhalen en je zou zo graag veel meer willen doen. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is 7,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Nederlandse banken en pensioenfondsen, dames en heren, moeten een einde maken aan het speculeren met voedsel. Die speculaties werken namelijk hongersnoden in ontwikkelingslanden in de hand. Volgens de SP in de Tweede Kamer moet ons land Duitsland volgen, waar 900 banken deze week aankondigden te stoppen met voedselspeculaties. Enk van Gerven, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Kamerlid voor die SP. Uh, hoe legt u zo uh, direct het verband tussen speculeren met voedsel en hongersnoden? Nou, als we kijken naar de ontwikkeling van de prijzen in voedsel dan zien we eigenlijk vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw... dat die prijzen geleidelijk stijgen. Maar vanaf uh, het begin van uh, deze eeuw, vanaf 2000... zien we een heel uh, opmerkelijk fenomeen. Dat de prijzen heel erg snel stijgen en dat er heel erg grote schommelingen zijn. In, vanaf 2000 zijn de prijzen met 2,3 keer uh, gestegen. Dus een enorme stijging, veel hoger dan de jaren daarvoor, de decennia daarvoor. Ja. En er wordt dus een verband gelegd tussen het fenomeen voedselspelmiddelen... Speculatie wat vanaf de jaren 2000 enorm is toegenomen... en die enorme prijsstijgingen en schommelingen. Welke Nederlandse banken doen hier aan mee? Nou, wat opvalt is dat uh, met name de Rabobank uh, fors uh, daarmee bezig is. Uh, ik heb dat eens nagekeken. Dat ligt in de orde van uh, 600 miljoen. Die springt er ver bovenuit. Maar... Ook de ING, dus een bank die, uh, waar wij staatssteun aan verlenen... die doet uh, dus ook aan, uh, aan die beleggingen en die speculatie. Uh, daarnaast hebben we de, uh, de pensioenfondsen. En uh, die beleggen eigenlijk massaal daarin, uh, in voedselspeculatie. Want dan moet je echt denken aan de orde, alles bij elkaar. Dus de ABP, PGGM opgeteld uh, in de orde van 16 miljard. Dus dat is zeer fors. Juist, en, en dat kom je op het totaalbedrag van? Nou ja, laten we zeggen op totaal. Uh, dus de banken benaderen uh, 1 miljard. Maar de pensioenfondsen. Uh, uh, daar is het zeer fors. Ik zeg al in de orde van, uh, van 16 miljard. Alle pensioenfondsen uh, bij elkaar. Ja. En ze zijn dus op dat gebied een uh, grote wereldspeler. Juist. Goed. Um, de vraag is: uh, hoe ga je hier een einde aan maken? Want uh, um, u gaat niet over de bedrijfsvoering van een bank. Behalve als het een staatsbank is. Nee, maar als je ziet uh, naar de uh, effecten. Uh, Kijk, de, de Wereldvoedselorganisatie... die legt een duidelijk verband zeg maar, tussen die toegenomen speculatie. We hadden vroeger werd er wel uh, belegd, zeg maar, in voedsel en werden ook derivaten afgegeven om uh, de prijszekerheid te garanderen, maar er was een directe relatie met de productie. Nu zie je dat uh, er gegokt wordt op dat de prijzen zullen stijgen en dat gokken dat heeft ook inderdaad een prijsopdrijvend effect. Als je kijkt naar zorg en welzijn, uh, die hebben op 700 miljoen beleggingen 26% winst gemaakt, in 2010 een kwart. Nou, die winst, die moet natuurlijk ergens vandaan komen en het zijn de, zeg maar, een land als Cameroen uh, of de derde wereldlanden... die daar een, een hele dure prijs voor betalen. En naar na schatting zijn in 2007 en 2008 honderdduizenden kinderen overleden door die speculatie. Nou, Als je dat weet, dan zouden, dat zouden pensioenfondsen en ook banken zich toch moeten aanrekenen. We hebben bijvoorbeeld ook afgesproken dat we niet meer beleggen in clustermunitie. Ja. Dat wordt algemeen aanvaard. En wij zouden vinden dat ook eh, banken en ook pensioenfondsen zich die code zouden moeten opleggen. Ja. En zouden moeten stoppen met het speculeren met voedsel. Maar nou is met name de Rabobank toch altijd heel erg eruit gekomen... met maatschappelijk verantwoord ondernemen, herinner ik mij. Ja, dat, da, daarom heb ik daar natuurlijk ook expliciet naar gekeken. De Rabo investeert natuurlijk ook heel veel in, in voedsel. Hè, steunt heel veel de boeren als ze zich ja, van, als ze bedrijven van de moeten de ontwikkelen. Ja. ja, van oudsher. Dus dat is heel merkwaardig. En ik moet zeggen, nou, de SP heeft al een aantal jaren hiervoor aandacht gevraagd. Tot nu toe eigenlijk nog steeds nul op request. En later wordt het dus aan de sector zelf overgelaten om, ja. om daarvoor wel of niet te kiezen. Maar meneer Van Gerven, die sector staat ook onder druk en de politiek heeft bepaald, samen met de Nederlandse Bank en andere toezichthouders, dat de reserves aangevuld moeten worden. Als je daar zomaar een miljard weghaalt aan investeringen of aan speculaties, zoals u zegt, waar moeten ze dan dat geld vandaan halen? Nou, die moeten ze ergens anders in beleggen en investeren. Kijk, ja, het geld maar daar moet dan, dan, dan wel een miljard uitkomen, want anders krijgt die bank ook weer financiële nood en dan staan ze bij u aan de deur om weer extra steun te vragen. Nee, als ik, Nee, nee, dat is niet de bedoeling. Als we kijken naar de ASN-bank, we mogen geen reclame maken, maar dat doen dan toch een nou beetje... Nou ja, we hebben alle banken zo'n beetje genoemd, dat mag. Ja, dat mag. Nee, maar de ASN-bank, die belegt daar niet in en heeft eigenlijk ook een fatsoenlijk nee. rendement. Maar de, dus de ASM-bank is een veel kleinere bank dan ING, ABN, AMRO... of de, of de Rabobank, hè? Nee, maar de, u heeft zelf het Duitse voorbeeld genoemd. He, ja. Daar is de, de DC-bank, de vierde bank van Duitsland. Die zegt, nou, wij stoppen met de handel in honger... Ja. Uh, om uh, principiële redenen. En we ja. gaan ergens anders in investeren. Dus het is gewoon een afspraak die je kan maken. Ja. En die hoeft... Uh, ik bedoel, dat die 1 miljard, als je die ergens anders in belegt... die is dan niet weg. Maar ja. die beleg je dan op een, op een betere en manier. Manier. Tot slot, wilt u het desnoods bij wet afdwingen? Um, ja, wij Nou, bij wet het uiteindelijk wel. Wij vinden dat het nu eigenlijk uh, gelegen is om uh, de banken... en ook de pensioenfondsen te verzoeken om een harde code af te spreken... dat zij gewoon stoppen met het uh, beleggen in, uh, in voedselspeculatie. Uh, gewoon omdat het eigenlijk leidt tot een stille dood... In, ja. in derde wereldlanden bij mensen die de voedsel niet kunnen betalen. Uh, u, en dat uh, zou men zich toch moeten aanrekenen. Ja, dat hebt u nou vaak gezegd, maar uh, de vraag is... of het u, u desnoods bij wet wilt afdwingen. En daarvan zegt u desnoods bij wet ja. Desnoods. Uiteindelijk zouden we tot een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 Road trip Syrië. Ja, als journalisten er kunnen komen, dan ook hulpverleners... en dus besloot de Nederlandse student Wiebe Abma... om te gaan helpen in het door de oorlog verscheurde Aleppo... in het noorden van Syrië. Verslaggever Hans-Jaap Melissen zocht hem op. En dan leiden we langzaam Aleppo binnen. En aan het begin van Aleppo uh, heb je een industrieterrein. En daar... Heb ik afgesproken met Wiebe Atma. En Wiebe Atma kwam in Nederland in het nieuws omdat hij als 21-jarige ja, op de Bonne eigenlijk naar, naar Turkije vertrok en besloot hulp te gaan verlenen. Eerst dekens ging uitdelen uh, en vervolgens voedselpakketten. Uh, haalde hij uiteindelijk heel veel geld op en is nog steeds dat geld aan het spenderen aan, aan voedselpakketten. Nou, meteen al opvallend welkom in de wijk waar Wiebe zit en wordt hier vlakbij zwaar gevochten. Ja, klopt. We zijn nu op een industrieterrein net buiten Aleppo. En hemelsbreed, drie kilometer hier vandaan, uh, is een grote slag bezig nu. En ja, Mensen kennen jou van een actie uh, dekens voor Syrië hè, in de winter. Wat heb je vandaag gedaan? Uh, andere noodzakken zijn dan dus voedsel, medicijnen en babymelk. Dus we zijn hier met duizend voedseldozen aangekomen, ieder 15 kilo. En duizend, wat, moet ik me dat voorstellen, dat is een... Dus een, een, een doos met van alles erin, één kilo suiker, 2 kilo rijst, uh, nog wat andere basisvoedsel, olie, uh, botervet, dat soort dingen allemaal. Wil je zelf een vrachtwagen en dan kom je hier naartoe gereden, vanuit Turkije? Uh, ja, uh, bij de grens daarop het over. En uh... nou, weer een boom. Hè? Ja, ze oh. ja, ze gaan maar door. gaan we door. Hoe komen mensen aan die pakketten dan? Uh, wat we vandaag gedaan hebben, is we zijn met een paar lokale activisten zijn we de huizen belangs gegaan of de fabrieken eigenlijk waar ze mensen in leven met behulp van namenlijsten eigenlijk... hebben we de families gevonden die dan echt heel arm zouden zijn... en die tijd geen hulp meer hebben gekregen. Die hebben volgens een ticket ge gegeven. Een paar uur later stonden ze bij het magazijn voor de deur... en op vertoon van het ticket gaven we die voedseldoos mee. Nou, zullen we even gaan kijken? Gaan we doen. En in een grote loods liggen allemaal zakken met rijst... met babymelk en een hele grote partij, dozen, met een Nederlandse vlag erop. Op dit moment staat er een familie, een mevrouw met uh, vier kinderen. Ja. Eh, alhamdulillah, Allah, atiwaal, maar Heel prachtig dat ik dat krijg en laat God jullie uh, beschermen. Waar woonde u hier vroeger? In een in, Sahur. Uh, in -Sahur place In ze Een wijk in Lepo, daar yes. komt ze vandaan. En ja. haar dochter she died bij Shelly. En and... en ze vertelt dat haar dochter van 15 vorige week is omgekomen bij een granaataanval. Die zou net gaan trouwen met een jongeman van 20 en die is daar ook bij omgekomen. en Nu wil ze heel duidelijk de doos in ontvangst nemen. Het zijn afgrijzelijke verhalen en je zou zo graag veel meer willen doen. Het blijft een, een, een, een gevaarlijk land en Aleppo blijft ook een gevaarlijk gebied. Ofwel, als je hier bent, dan merk ik ook zelf, dan zie je weer hoe groot het is. En we horen hier gevechten vlakbij. Of je hoort die zware knallen, maar het is nog weer een paar kilometer en het blijft eigenlijk daar. Maar toch, um, het blijft ook voor jou een gevaarlijke onderneming. Als 22-jarige ben je maar gewoon in je eentje hier hulp gaan geven. Um, hoe denk je daarover? Ja, het is een natuurlijk, voor mij is het ook allemaal nieuw. En de eerste keer was ik ook doodnerveus om erheen te gaan. Je, je kunt niet zeggen dat het natuurlijk zonder risico is, dan zou ik liegen. Tegelijkertijd, uh, ik ben nog wel de enige Nederlander, maar er zijn een hoop goede Syriërs om me heen. En ook in een plek als Aleppo en ook in een land als Syrië, je kunt natuurlijk ja, extra gevaarlijk maken door naar, uh, naar die frontlinie drie kilometer verderop te gaan, maar nu die bommen inslaan. Maar goed, wat natuurlijk is, op de echte frontlinie, de meeste mensen, zo, ook zo, zoals zoveel hier, die we nu zien, die zijn daar juist van weggetrokken. Hey, er is ook geen reden voor om er heen te gaan. De mensen die hulp nodig hebben, die zitten daar niet meer, die zijn al gevlucht. Als je echt niks doet en als die mensen zich echt vergeten voelen en genegeerd voelen, mocht Syrië er ooit weer uh, uitkomen uit deze hele tragedie, dan zit je natuurlijk wel met een land wat achterblijft, met een soort soort wrok en, en, en afgunst of haat misschien wel tegen het westen, het passieve, uh, alle passieve buitenlanders. Hè. Ik logeer vanavond op hetzelfde adres waar ook Wiebe Abma logeert. En dat betekent in een fabrieksgebouw. En wat wordt hier gemaakt? Eierdozen, eiertree eigenlijk. Morgen kijk ik verder in deze fabriek, die zowel door de rebellen als door Assad met rust gelaten wordt. we dat is morgen en een nieuwe bijdrage van Hans-Jaap Melissen. Naast mij is komen zitten Dorad Mevens. dus er is vast nieuws over het eindexamen Frans. Helemaal goed Sven, het VWO eindexamen Frans, daarover is een beslissing genomen, het wordt verplaatst naar morgen. Het college voor examens stuurt een ander examen naar de scholen, omdat gisteren dat eindexamen uh, op internet is gezet. Door onbekenden, hoe het gestolen kon worden is nog altijd niet duidelijk. Het lukt niet om vandaag dat alternatieve examen naar die scholen te krijgen. Uh, voor morgen is nu vastgesteld, morgenmiddag half twee, dank u kunnen de VWO-leerlingen examen Frans gaan doen. Juist, dus morgenmiddag, half twee, dus al die leerlingen... die vandaag naar school toe moesten om zich daar te melden... Eh, die doen in ieder geval die vandaag dus geen examen Frans. Morgen, daarna kunnen ze op vakantie. <lacht> half twee dus. Morgenmiddag. Ze hebben nog een dag om uh, zich uh, voor te bereiden. Dankjewel Dora. tot zo. Alsjeblieft. Straks de vereniging van postzegelhandelaren is woedend... want de postzegel met daarop een gulden aanduiding... Uh, zijn binnenkort niet meer geldig. Dat dus straks. Nu naar Martijn van der Zanden, NOS-collega. Nog even over dat eindexamen Frans. Morgenmiddag half twee dus, Martijn. Ik ben nu bij het college en die hebben een nou ja, zwaar besluit moeten nemen. Zijn ze heel ochtend en nacht druk mee bezig geweest. Maar ze zeggen, ja, we kunnen het gewoon niet garanderen dat het vandaag op al die scholen op een veilige manier aankomt, dat examen. Dus we schuiven het 24 uur. ...naar donderdagmiddag half twee... ...en dan, uh, nou ja, dan moet het dus wel bij al die scholen zijn. Weet jij waarom het niet, duidelijk, wanneer het, waarom het niet mogelijk was om, uh, om dat examen vandaag nog voor elkaar te boksen? Nou, daar blijven ze eerlijk gezegd een beetje vaag over. Ze willen nu ook niet zeggen of dat de examens digitaal naar de scholen gaan... ...of dat ze inderdaad gewoon per courier uh, naar de school gaan. Daar willen ze eigenlijk geen uitspraken over doen. Ook omdat het nu dus is uitgelekt, hè? voor de veiligheid willen ze daar niks over zeggen. Ja. Uh, het enige wat ze willen zeggen is, is inderdaad van... ...ja, het gaat gewoon niet lukken om het vandaag te doen, dus vandaar dat we het 24 uur uitstellen. En wordt het dan een oud-examen, waar eerder sprake van was... of een nieuw te maken-examen nog? Hoe gaan ze dat oplossen? Nee, ze hebben de examens, hebben ze gewoon uh, liggen. Dus die, die kunnen ze gebruiken. Er is bijvoorbeeld ook een herexamen voor in het tweede tijdvak. Nou, dat zouden ze kunnen gebruiken. Dus er zijn hier gewoon wel examens voorhanden. Alleen omdat het pas zo laat bekend is geworden dat het uitgelekt is. Op uh, uh, gisteravond zeggen ze ja, lukt het gewoon logistiek niet meer om het op tijd om andere scholen te krijgen. Dus vandaar dat ze het uitstellen. Ja, een beetje merkwaardig eigenlijk in deze tijd van de digitale snelweg. Hè? Je zou het toch zoals PDF-bestandje kunnen versturen, zou je zeggen? Ja, ja. Uh, ja, dat zou je misschien wel zeggen. Maar goed, uh, de overheid en uh, dingen via internet versturen dat het af en toe fout gaat en ze willen natuurlijk geen enkel risico nemen. Zeker ook met het feit dat het nu natuurlijk is, uh, is uitgelekt. Juist, dus al die uh, schooldirecteuren die moeten vanavond op school blijven... want er komt dus een koerier langs de deur met een, een nieuw pakket aan eindexamens... en die moeten dan dus de kluis in. Dat zou dat zomaar zo kunnen, dat zou zomaar kunnen. Oké, en dat was collega Martijn van der Zanden, ja. ik dank je zeer. Oké. Okay. Gaan wij naar het ochtendhumeur, hier is Koos Postema. Hebben we eindelijk een paar zonnige dagen begint het ook met één te lekken, te smelten... in het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond. Nieuws. Het grote ijsstadion zal niet meer een nieuw Tialf zijn... maar een ijsdome in Almere. Ook kandidaat Soetermeer met zijn transportium valt af. Bij het transportium denk ik overigens eerder aan een vrachtwagenbedrijf... dan aan schaatsen. De KNSB schrok van de ijzige reactie uit Friesland van Tialf... en besloot na een toekomstig rekenwerkgedoe... Pas echt te kiezen in augustus. De Friezen zijn toch furieus. Opstand dreigt. Sven Kramer en Epke de Turner hebben hun generaalsuniform gepast. De dienstplicht wordt in Friesland opnieuw ingevoerd. Kambuur en Heerenveen zijn solidair en sturen elitetroepen. In Almere lijkt men ogenschijnlijk rustig. Burgemeester Jortsma komt toch in een spagaat terecht. Hoe merkwaardig dat er ook uit mogen zien bij haar. Want haar man is een Fries. Hij zwijgt al dagen zoals alleen Friese kunnen zwijgen wanneer ze over hun eindeloze weilanden uitkijken. Halbe Zeilstra, Fries, gaat op bezoek bij Mark Rutte. Mark komt na dit gesprek niet lachend in beeld, en dat zegt heel veel. Intussen zijn er al Friese patrouilles in de buurt van Almere gezien, de zogenaamde Friese doorlopers. Bemanningen van de scootsjes zijn bijeengeroepen. Maar stel je nou toch voor dat in augustus alsnog... Voor Zoetermeer wordt gekozen door die KNSB. Friesland heeft daartoe alvast 100 drones besteld. Wordt het een hete zomer? Wie weet een ijskoude. De NOS zendt het in ieder geval helemaal uit. Net als al dat andere schaatsen. <totstuken> Koos, postelbaar was dat. Morgen naar het ochtendumeur van Henk Spaan.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 Het is zes minuten, nee, vijf minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1 als het aan PostNL ligt. Zijn de postzegels met een gulden aanduiding binnenkort niet meer geldig... en daarvoor zijn de, daarover zijn de postzegelhandelaren boos. In de rechtbank van Den Haag komen ze straks over een half uur samen... en recht tegenover PostNL te staan. Martijn Bulterman is voorzitter van de Vereniging van Postzegelhandelaren. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het u niet opgevallen dat we al een jaar of elf met de euro betalen? Ja, met de euro betalen ook al lang, ja. Dan is het toch niet zo raar dat die, dat die postzegels waar nog een gulden op staat niet meer geldig, hè? Nee, in principe heeft, kan PostNel dat ook ongeldig verklaren. Alleen PostNel heeft eigenlijk altijd gezegd dat op het moment dat dat ongeldig wordt verklaard, dat zij dan aangeven hoe en waar de gulden-postzegels kunnen omgewisseld worden voor de geldige postzegels. Ja, en hoi. dat is heel jammer dat ze dat opeens niet meer doen. Nou ja, opeens na elf jaar. Mensen hebben toch elf jaar de tijd gehad om hun postzegels in te, in te ruilen? Uh, wij konden die postregels nooit inruilen bij PostNL. Ah. we konden ze alleen gebruiken. En dat heeft, PostNL heeft dat eigenlijk heel goed geheim gehouden ja. uh, tegenover de mensen, dat je die PostNL kon gebruiken. En nu zien de mensen dat opeens en nu is het te laat. Maar hoeveel mensen hebben nou nog postregels in huis na 11 jaar met een gulden erop? Uh, nou, volgens de gegevens van PostNL is dat tussen de 20 en de 200 miljoen euro aan guldenpostzegels, dus dat is heel veel. Die zijn en nog steeds in ook... omloop? Ja, die zijn nog steeds in omloop. Ja, dat is gewoon heel veel. En uh, er wordt nog steeds voor 2 miljoen euro per jaar gebruikt aan, aan guldenposthevels. Dus dat is niet niks. Juist. Dus staat u voor de rechter. En wat wilt u nou precies? Nou, wat wij willen graag is dat uh, de rechter ons uh, uitstel geeft... ...om uh, dat wij met het aan tafel kunnen zitten voor een goede oplossing. Ja, en dus dat, dat en in ieder die geval is? De, uh, dat in ieder geval de, uh, per 1 november ongeldig verklaren dat dat wordt uitgesteld. Tot? En een goede oplossing dat kan zijn dat we het dat we samen naar het wel mogen opgebruiken. of dat we het mogen omruilen voor euro-postregels. Ja, z zullen er ook niet heel veel mensen zijn die gewoon zijn vergeten dat ze ergens nog uh, gulden postregels hebben liggen? Ja, dat klopt. Dat is ook het probleem. Heel veel mensen hebben dat eigenlijk altijd in een laadje laten liggen. Dan komt het de laatste maand in het nieuws, dan denken ze: oh god, dat wil ik nog opmaken. Ja, en dan hebben ze nog voor een paar honderd euro aan postregels. en dat krijg je tegenwoordig niet meer op in een paar maanden. Juist. Goed, er ja. gaan dus alles bij elkaar grote bedragen om. 200 miljoen euro, zei u, of zei u gulden? Zullen we het nog één keer herhalen? Uh, u zei, er gaat veel geld in om. Uh, 200 miljoen euro of 200 miljoen gulden? Uh, er is nog 200 miljoen euro aan guldenpostzegels. Juist. Goed, en u, u wilt dus een, ver een verlenging van de termijn... waarop je die postzegels kunt inruilen. En dat is dan de inzet van deze rechtszaak die over een half uur gaat beginnen. Ja, over verlenging of omruilen. Ja. Was dat nou niet zonder de rechter mogelijk geweest, door even met elkaar, met elkaar een kop koffie te gaan drinken? Nou, dat had ik ook zo graag gewild, inderdaad. We hebben meerdere keren proberen een gesprek te krijgen met PostNL, maar ze doen eigenlijk een beetje alsof wij gek zijn en dat het een onbenullig iets is. En we hebben op een gegeven moment een gesprek gehad en toen uh, hebben ze duidelijk laten merken van nou ja, we willen gewoon een rechtszaak en jullie kunnen het toch niet winnen. Dat merken we ook een beetje uit de taal van hun advocaat, van nou, uh, jullie zijn toch niks. En dat, vind, dat ze vinden ze eigenlijk een beetje beledigend tegenover al die verzamelaars. Goed, over een half uur dus dient die rechtszaak. Ja. Martijn Bulterman, voorzitter van de vereniging van postzegelhandelaren. Ik dank u zeer. Ja, bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Bijna half elf. Einde van deze uitzending. Uh, meer nieuws vindt u op kro.nl. Zometeen op deze zender gaat verder Jeroen Wielaert. In Nederland, ergens, in een bus. Jeroen. Ja, en uit de bus nu op weg naar een atletiekbaan. De moeder van alle sporten. Ik denk aan de Olympische Spelen 1948. Ik denk aan Fanny Bankers Koen. Zij heeft haar naam gegeven aan het meest prestigieuze atletiek evenement in Nederland. En dat dreigt te verdwijnen. Dat gaan we bespreken in lijn 1. Je bent van nu al buiten NTS. adem. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Dorot. Ja, mee. ik moet, ik moet. What? Dit is Radio ja. 1. Sorry. Wat zei je, Jeroen? Jeroen, nog even. Nou, ik, ik, sta, ik was in het begin van de 100 meter hier, Jeroen. <laughs> Toch al. Goed. VWO eindexamen Frans wordt verplaatst naar morgenmiddag half twee. Het college voor examen stuurt een ander examen naar de scholen... omdat gisteren het eindexamen op internet werd gezet. Hoe dat gestolen kon worden is niet duidelijk. Het college gaat wel aangifte doen van de diefstal. En het wil om veiligheidsredenen niet zeggen hoe de examens nu worden verspreid. De Spanjaard Juan Quenca, die verdacht wordt van de moord op Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn beschuldigt iemand anders van de moord. Quenca heeft volgens Spaanse media een ondernemer en voormalig eigenaar van de volleybalclub in Murcia, waar Visser een tijdje speelde beschuldigd. Het is Evedasto Lifante, hij is de eigenaar van een marmergroeven en Lifante heeft in de Spaanse krant intussen de beschuldiging tegengesproken. En dan nieuws uit eigen huis. Politiek verslaggever Ferry Mingelen gaat eind dit jaar met pensioen. En daarmee komt een eind aan bijna 30 jaar bij de NOS. Mingelen is lange tijd gezichtsbepalend als duider van het politieke nieuws. Hij brengt aan de ene kant analyses op dit moment in NOS Nieuws en Nieuwsuur. En aan de andere kant doet hij ook een groot aantal verkiezingsuitzendingen. 2012 ontving Mingelen de Anna Vondelingprijs voor zijn politiek journalistieke werk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A28, daar staan nu de problemen op de weg, John Hoka. Inderdaad, vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen Leusden-Zuid en Amersfoort 4 kilometer. Bij Amersfoort is een vrachtwagen stilgevallen... en die blokkeert uit de rechte rijstrook. Ik zeg tot morgen. Geniet van de dag, ondanks de regen. En hij is weer op adem. Nou, wij hopen, hier is Jeroen Wielard. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit uh, het Fanny Blankers-Koen-stadion in Hengelo. Grijze lucht erboven, maar dat stadion krijgt toch een vrolijk kleurtje... vanwege de kleuren van de stoelen. Blauw, groen, geel, zwart. Het is heel vleurig en ik sta uh, op... De atletiekbaan, de start van de 100 meter. Ik heb er net niet, echt niet uh, voor lopen trainen met het geheig. Maar ik moest even snel van de bus het stadion in. Samen met uh, Hans Kloosterman, de directeur van de FBK Games. We staan hier wel aan de start van de 100 meter. Maar Hans Kloosterman, die zal niet worden gesprint hier op 8 juni tijdens de FBK Games. Nee, dit jaar niet. Uh, de afgelopen jaren hebben wij wel telkens een 100 meter gehad. Maar uh, de ster van ons uh, evenement is, uh, is toch echt Thierry Martina. De ster van de Nederlandse atletiek op dit moment. En in overleg met Thierry en met zijn, uh, met zijn manager... hebben we voor hem dit jaar een 200 meter geprogrammeerd. Er is nog een ster, namelijk het evenement zelf. Want dat is, net zoiets als uh, het WK voetbal in de Ronde van Frankrijk... altijd groter dan zijn deelnemers, denk ik wel eens. Ja, en dat dreigt nu te verdwijnen. Dat zijn mooie woorden. Uh, ja, dat dreigt zeker te verdwijnen. Uh, de gemeenteraad heeft... De, of sorry, het college van burgemeester en wethouders heeft daar gisteren een besluit toegenomen. Dat zij althans een besluit voorgenomen besluit toegenomen. Uh, en dat zou natuurlijk doodzonde zijn dat zo'n icoon van de Nederlandse sport zou verdwijnen. Het is niet een zamboni die we op de achtergrond langs zien komen. Want dan denken we aan Tijalf. Daar is heel veel te doen over nieuwbouw. En dit zou dan zomaar moeten verdwijnen. Want los van het evenement is het ook nog eens een keer een heel mooi stadion. Stadion overigens dat niet op zichzelf verdwijnt. Maar wel als podium voor atletiek. Ja, en wat grondig dan zou moeten worden verbouwd. Het stadion bestaat pas zes of zeven jaar, in deze vorm, in zijn huidige vorm. Um, uh, en dit is absoluut een prachtig stadion. Mensen Zoals... zitten dichter bij de atletiek dan bijvoorbeeld in het oude Olympisch stadion Amsterdam? Veel dichter bij de atletiek. Dit stadion is echt gebouwd als atletiekstadion. Heel veel stadions hebben zeg maar, de ruimte voor de technische nummers aan de buitenkant van de rondbaan. Dit stadion als atletiek heeft alle technische nummers aan de binnenkant. En dat maakt dus dat het publiek heel dicht op de sport zit, heel dicht op de sport. Dat maakt dit, dit stadion ook zo bijzonder. En dat maakt ook dat sporters hier zo graag komen. Omdat het hier volle bak, altijd gezellig, um, goed georganiseerd... de wereldtop komt hier gewoon heel graag uh, uh, hun, hun onderdelen doen. Wereldtop die naar Hengelo komt, terwijl wij weer naar de bus lopen, waar eh, onder andere wethouder Erik Lievers ook is aangeschoven. Maar we hebben, denk ik, de kern wel te pakken. Nogmaals, het gaat hier over de moeder van alle sporten. Eh, belangrijk onderdeel van de Olympische Spelen. Ik denk dan aan die Olympische ambities van Nederland. en eh, Wel of niet zorgvuldig omgaan met sport. Eh, met het prestige van een evenement als dit. Eh, wat vindt u daarvan? Eh, waar dus nu het voetbal weer overheerst, want het heeft ook erg te maken met FC Twente... Wat vindt u ervan? Er wordt hier wel uh, heel weinig zorgvuldig omgesprongen met atletiek. Uh, u kunt daarover bellen op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten met uh, lijn 1. En mailen naar lijn1apenstaartntr.nl hey ja, En joh, we rennen. We rennen. we rennen. We blijven rennen. Ik mogen voor rennen. We Kom op. rennen. Hey yo we rennen, we rennen, ja we rennen, we blijven rennen In top kom rennen we verder, in top kom, rennen we verder Homie ik ren want ik ken geen stop Ik ren alsof het gaat om home runs voor de play-offs Wenkie en ik draai je hard Jullie liggen gauw op het intensifier vanwege de zwartartart. Ey, Wanky rent, ik ren. Remix rent achter ons aan. Wij blijven knallen, net als Hitman. Noem ons Hitsman, wij komen niemand sparen. Ik heb alles bij de hand, net als mijn assensaris. Dit is niet te retourneren. Nee, jullie zitten snap, als het aan mij lag, zou ik jullie reduceren. Ja, terugbrengen en nooit meer terugkomen. Weer geheel op adem, ijzeren conditie in de bus voor het FB. K stadion Wij reden er straks uh, Hengelo binnen en zag je ook de borden al staan met de aankondiging van het evenement 8 juni. Overal die borden FBK-stadion. Hier kijken we naar de volle naam op uh, de uh, witte stenen gevel. Fanny Blankers-Koen-stadion. Fanny is overleden, maar ze zouden dus heel verdrietig van zijn geworden... wat hier aan de hand is, Erik Lievers, wethouder die ermee te maken heeft. Sport en recreatie, D66. Um, ja, u heeft de inleiding al gehoord. Wat is uw opstelling hier nu? Uh, terwijl nog steeds de, de bouw- en terreinwagens rondrijden achter ons. Laat ik beginnen dat ik absoluut niets wil afdoen aan de games... en de uitstraling van de games voor, voor Hengelo. Uh, de Games zetten Hengelo op de kaart, nationaal en internationaal. Wat speelt is uh, simpelweg bezuinigingen die wij moeten doen. U moet zich voorstellen dat het stadion ons jaarlijks als gemeente 550.000 euro kost. Dat zijn gewoon de vaste kosten die we hebben voor het stadion. En daarnaast uh, uh, vraagt de FPK Games organisatie een ton aan subsidie. Dus in totaal uh, zijn de kosten voor de gemeente 650.000 euro. Uh, wij moeten als gemeente op alle beleidsterreinen bezuinigingen. Dus ook op uh, sport. Um, en ik heb een taakstelling van de gemeenteraad meegekregen van 280.000 euro te realiseren op het stadion en de FPK-games. En wat we de afgelopen periode hebben gedaan is om te kijken: van, is het mogelijk om voetbal en atletiek te combineren in het stadion? U gaf net al even aan, het is een prachtig atletiekstadion. Maar technisch is het mogelijk om daar ook een voetbalveld in te leggen en atletiek overeind te, te houden. Alleen de kosten daarvan van die aanpassingen, zijn ruim 3,5 miljoen euro... die neer zouden komen op de gemeente. Wij hebben dat geld niet. En daarmee is die optie niet een uh, serieuze optie. En dat betekent dus dat ik niets, niet anders kan... dan aan de gemeenteraad aan te geven van... ik kan die bezuinigingen realiseren van 280.000 euro... maar dat kan alleen als uh, FC Twente hier gaat voetballen... En de consequentie daarvan is het einde van de FPK-games. Het voetbal vreet alles op, zegt atletiekmanager Jos Hermens dan. Jos Held uit de jaren zeventig, man met progressieve ideeën. Heeft hij daar gelijk in? En dat vraag ik uh, aan Hak Koets, hier ook aanwezig als directeur sportservice Overijssel. Nou, in dit, dit geval wel. Ik denk dat uh, met name hier een uh, unieke accommodatie zou worden opgegeten door in dit geval voetbal. En ik denk dat we voetbalaccommodaties genoeg hebben in, uh, in de regio en in, uh, in Nederland. Maar juist een stadion waar dit soort atletiekwedstrijden kunnen worden gehouden, wat ook een voorbeeld is uh, waar de jeugd kan trainen om op een beetje goed niveau atletiek uh, te beoefenen, dan denk ik dat je juist dit zo'n uniek stadion niet moet oef oefenen voor voetbal. Het is een klap voor de atletiek. En de atletiek voelt zich ook beledigd. Het is, denk ik, toch ook een vorm van kapitaalvernietiging. Ellen van Lange. Goedemorgen. Ellen, goedemorgen aan de telefoon. Um, ja, ik, ik noem het kapitaalvernietiging. Want het gaat over meer dan meer dan het stadion alleen. Het is, het is, het is zo zonde voor de atletiek. In, niet alleen in Hengelo, niet voor het evenement, maar voor heel Nederland, toch? Ja, absoluut. De FBK Games, die, die zijn een stukje atletiek geschiedenis en ook atletiek toekomst natuurlijk. Um, alle atleten. En jonge atleten dromen ervan om ooit aan die fbk Games mee te kunnen doen. En de toppers die kunnen zich meten met de internationale concurrentie. Het is een ongelooflijk belangrijk evenement voor Nederland. Maar niet alleen het evenement natuurlijk. Het zijn inderdaad ook die atleten die daar trainen, wekelijks. Hoe belangrijk was het voor jou, toen je uh, nog actief was op allerlei ja, meters? heel erg belangrijk. Ik kom natuurlijk uit, uit Oldenzaal, dus ik kom uit de regio. En uh, ja, toen ik met atletiek begon... Toen vond ik het al fantastisch om te gaan kijken naar de FWK-games. Toen zat ik daar altijd in het stadion. En het idee dat je daar dus ooit zelf zou kunnen lopen... ja dat, dat maakte het nog veel, um, veel, ja, veel mooier. Dat was voor mij toch altijd een doel. En op het moment dat dat werkelijkheid wordt... en ik er ook een Nederlands record liep... heeft dat voor mij natuurlijk het stadion sowieso een speciaal plekje. Maar buiten die emoties, buiten die, die melancholie... is het gewoon heel erg belangrijk dat het stadion voor atletiek bewaard blijft. En niet alleen voor het evenement, maar gewoon... Als, uh, ja, als, als voedingsbodem, als broedplaats van de sport? Ja, absoluut. En ja, wat ik net ook hoorde is, um, er zijn voetbalstadions genoeg in de regio. Het is toch absurd dat je gewoon een, een zo mooi atletiekstadion, dat pas in 2006 is gerenoveerd. Om dat gewoon op te geven aan het voetbal. Daar moeten andere mogelijkheden voor zijn. En die zijn volgens mij niet voldoende onderzocht. Nu hebben al heel wat atleten ook een petitie ondertekend... Uh, die uh, bezwaar maakte tegen dit alles. Uh, is het ook niet iets voor het Olympisch Comité... kortom, voor veel bredere partijen... om dit niet alleen als redding van het evenement in het stadion... maar ook als, als uh, voortzetting van de atletische kracht van Nederland... te blijven beijveren? Ja, dat is ook absoluut zo. En ik gaat dat, dat, dat ook dat gebeuren? Dat ook niet gebeuren. Kijk, het is natuurlijk heel kort dag geweest. Eerst zijn, werd er gewoon gekeken naar um, de opties om te combineren. Het feit dat dat niet kan, en het feit dat de gemeente nu zo vol achter de plannen van FC Twente is gaan staan, dat komt voor iedereen natuurlijk redelijk onverwacht. Ik denk omdat het zo absurd is. Dus um, ja, dat gaat ook zeker nog wel gebeuren, denk ik. We hebben Joop Munsterman, de voorzitter van FC Twente, uitgenodigd... die uiteindelijk toch niet komt... omdat hij het toch echt meer een kwestie aangelegenheid van uh, uh, FBK en de gemeente vindt. Erik Lievers, um, u doet dit natuurlijk ook gewoon allemaal liever niet. Nee, dat klopt. Ik gaf wel even in mijn inleiding aan... dat, dat uh, we hebben ook in het college heel duidelijk aangegeven... dat we dat allemaal met pijn in het hart uh, doen... Uh, maar het is echt een financiële keuze die we moeten maken. En uh, toch even voor het beeld voor wat betreft uh, FC Twente. Het is niet zo dat FC Twente uh, moet worden neergezet... als de partij die hier het atletiek uit het stadion gaat drukken. De kwaaie pier. De kwaaie pier. Wij hebben als gemeente gevraagd aan FC Twente om met ons mee te denken... Uh, van hoe kunnen we de exploitatie van dit stadion verbeteren. Uh, die en die, daar... vind, die vinden de renovatiekosten eventueel in de miljoen, die in de miljoenen lopen ook te hoog. Die, vinden de... die beginnen er niet aan. Nou nee, kijk, de optie zoals die nu voor ligt door FC Twente is dat zij zeggen van die combinatiefunctie voetbal en atletiek vinden wij niet interessant. Is voor ons een suboptimaal oplossing. Daar gaan we niet in investeren. Ik ga wel even aan, wij als gemeente gaan dit ook niet doen. Dus FC Twente zegt van ja, wij willen wel de, uh, uh, iets met dat stadion, maar dan moet het een voetbalstadion worden. En helaas is het op dit moment zo dat voetbal de enige sport is waar geld zit. Uh, dat zit niet bij de andere sporten. Uh, andere sporten kosten geld. En ik vind het gerechtvaardigd dat je als gemeente uh, de duurste accommodatie die je hebt de duurste sportaccommodatie die je hebt als gemeente in het kader van de bezuinigingen uh, ter discussie stelt. In de zin van: mensen, besef, we hebben hier de FPK-games, dit zijn de kosten van de FPK-games en vinden we dat reële kosten? Vinden we dat de rechte kosten die we maken, gelet op de uitstraling die het met zich meebrengt, of niet? En dat is de vraag die aan de gemeenteraad voor ligt. Kapitaalvernietiging of niet? U kunt er nog steeds over meepraten. Over mee Ook buiten Hengelo. 0800 1121. 0800 1121. Meneer Goets, directeur sportservice overijssel U zat heel sceptisch te kijken bij het betoog van de wethouder. Nou, nou ik, ik zat wat sceptisch te kijken over eh, het feit dat betaald voetbal een van de weinige sporten is die, eh, die geld oplevert. Eh, ik vind het businessmodel van het betaald voetbal, in Nederland in ieder geval... niet zodanig dat je zegt dat is een gezonde bedrijfstak Dus daar zat ik wat sceptisch naar te kijken. Het eh, is bij de een weer anders dan de ander. Deze, deze regio staat nu heel erg in de belangstelling... dat Go Ahead Eagles pas geleden ook weer is gepromoveerd. Dus eh, wat dat betreft is het in deze regio niet zo slecht gesteld... maar ik kan u twijfel in algemene zin wel voorstellen. Nou ja, en Je ja. moet je afvragen of je... In, eh, met alle respect voor Go Ahead, ik feliciteer ze daar van harte mee of de regio goed ge, groot genoeg is voor vier gezonde BVO's. Daar zet ik echt grote vraagtekens bij. Erik liever wil we direct inhaken? Ja, Met ik houding. ben dan nou wel nieuwsgierig naar welke andere sporten uh, u in gedachten hebt... die uh, uh, zeg maar geld opleveren en die zichzelf ze kunnen bedruipen. Nee, maar dat zei ik niet. Ik zei alleen dat ik niet vind dat een betaald voetbal... een businessmodel heeft wat, wat geld oplevert. Ik denk dat sport, en de belangrijkheid daarvan is volgens mij voldoende aangetoond niet een, uh, een, een bedrijfsmatige uh, uitstraling kan krijgen die geld oplevert. Dat hoort u mij niet zeggen. Dat is ook niet zo. Bij sport zal altijd geld bij moeten. Uitsluitend, in Amerika zie je nog wel profcompetities die zichzelf kunnen bedrijven. Dan hebben we het over hele andere dimensies. Hele, hele andere bedragen. Maar het gaat ook over de verhoudingen. Hè? Um, ik kijk even naar de reacties. Um, ik lees hier van architect Kees een tweet. Uh, het grote geld dat in het voetbal en tennis omgaat terroriseert alle andere sporten. En uh, het gaat dan van John Koenraads ook over een zekere rol voor de media. Helaas is atletiek een ondergeschoven kind in de sportverslag. Alleen voetbal en schaatsen zijn belangrijk, jammer genoeg. Ellen van Lange, hoe zit het wat, dat betreft, uh, wat, jou, uh, uh, nee, wat jou betreft met die beeldvorming? Ja, kijk, dat klopt wel. Ik vind ook altijd dat de atletiek te weinig aandacht krijgt. Maar oké, okay, we hebben ook meer Nederlandse sterren nodig die dus die aandacht... Uh verdienen en, um, en daar wordt ook wel hard aan gewerkt. Je ziet nu met Giovanni Martina dat de aandacht ook weer veel meer op de atletiek uh, terecht komt. Maar hier... daarvan vind ik dus dat er een verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt om dan niet meteen achter het grote geld aan te rollen, mm -hmm. maar dus ook kijken van wat heeft Hengelo de naam gebracht, waar komt de atletiekgeschiedenis in Hengelo vandaan en, en daar iets mee te doen en dat niet zomaar even aan de kant schuiven als er iemand anders met de geldzaak staat te rammelen. Erik Lievers, ik was vorige week nog in Enschede, niet voor de FC Twente, maar voor de opening van de Biennale. Ook zoiets prestigieus met kunstenaars uit de hele wereld. Jan Kremer natuurlijk weer eens even. Maar ik heb geprobeerd me te bedenken wat Hengelo wat dat betreft nog anders te bieden heeft dan de bekendheid die juist dat atletiek spektakel elke keer de stad weer brengt. Uh, nou, ik kan nu wel een aantal dingen noemen. Hengelo Metaalstad, Hengelo Techniekstad. Dat zijn uh, uh, beeldmerken die passen bij, uh, bij Hengelo. Maar niet op het gebied van, uh, van sport. Kijk, uh, FC Twente traint hier nu. Uh, uh, maar nogmaals, ik ga maar even los van FC Twente. Ook wij als gemeentebestuur vinden het natuurlijk uitermate jammer... dat we deze keuze moeten voorstellen. Maar we kunnen niet anders. We kunnen niet anders dan de bezuinigingen die de Raad ons heeft opgelegd, op die manier invullen. Maar en, beseffen jullie wel wat hier verloren gaat? Jazeker beseffen we dat. Dat staat ook heel duidelijk in ons voorstel. En natuurlijk weet elk raadslid en elke inwoner van Hengelo wat de FBK-games zijn en wat ze brengen. Uh, we weten wat we opgeven. We weten ook wat ze, wat ze kosten. En ik vind dat de discussie daarover uh, in de raadzaal moet uh, plaatsvinden. En, Hans, niet, ja. en niet via de social media. Nee. Hans Kloosterman. Denkt u dat u met dit besef uh, verder kan? Nou, ja, ik vind het... Want we moeten toch ook... In lijn 1 gaan we het allemaal niet bedenken, maar toch wel eens even naar een oplossing toe. Nou ja, wat, ik, wat ik toch wel heel erg teleurstellend vind, is dat uh, de houding van de wethouder vooral gaat over uh, de, de, de, het financiële rendement van, uh, van de FBK Games. En dat er helemaal niet gesproken wordt over het maatschappelijk rendement. Uh, het gaat hier de, namelijk ook simpelweg over maatschappelijke diversiteit. Ik vond, het, ik vond het heel erg mooi hoe de voorzitter van de lokale atletiekvereniging NPM vorige week voor de raad ook uitlegde hoe inspirerend het voor kinderen is... om in dezelfde um, uh, springbak te, te verspringen... waar Urvin Saladino 8,73 meter heeft gesprongen. Um, dat voelt een beetje zoals, uh, zoals een klein jongetje... wat in het uh, nauwkamp... Het uh, uh, uh, stadion mag, mag, mag in Barcelona. En, en die inspiratie van, van, van topatletiek... daar wordt volstrekt aan voorbij gegaan. Um, de, het stadion wordt neergezet als een stadion... wat één keer per jaar voor de FBK-games uh, wordt gebruikt. Het stadion wordt 280 dagen per jaar gebruikt door, uh, door drie verschillende atletiekverenigingen. Um, uh, ik, ja, volgens mij is er veel meer uit zo'n stadion te halen op maatschappelijk vlak... dan dat de wethouder op dit moment financieel doet voorstellen. Is het niet zo dat er gewoon een meervoud dan de bezuiniging verloren gaat? Dat er meer dan 280.000 euro verdwijnt hier? Ja, in mijn opinie natuurlijk wel veel meer zelfs. Wat vindt de wethouder daarvan, Erik Lievers? Als je die som toch maakt, hè? Uh, het gaat nogmaals over veel meer dan die ene FBK-games. Het gaat uh, over uh, educatie, over uitstraling, over ja, moeilijk in cijfers te vatten uh, fenomenen. Ja, dat klopt. Die ma dat maatschappelijk rendement is niet in uh, uh, cijfers uh, of in getallen uh, uh, uit te drukken. Net zoals het uh, niet is uit te drukken van wat levert de FPK Games aan uitstraling op voor, uh, voor Hengelo. En kun je daar, kun je daar een finan financiële vertaalslag uh, van maken. Dat is niet, uh, dat is niet mogelijk. Um en uh, voor wat betreft de uitstraling heb ik in het begin al even aangegeven. Die staat wat, wat ons betreft uh, gewoon vieren overeind. Uh, uh, de FBK-games dragen zeker bij aan de uitstraling van, uh, van Hengelo. Maar ik wil ook wijzen op, uh, toch maar even op de, de financiële consequenties. We hebben alle sportsverenigingen de afgelopen periode een bijdrage gevraagd in de bezuinigingen. Uh, dan mogen we dat ook vragen voor uh, de, de verenigingen die gebruik maken van het uh, stadion. Nogmaals, de duurste accommodatie. Uh, en ik vind uh, dat maatschappelijk rendement... Uh, daarover moeten we in de raadzaal met elkaar praten. Van hoe kijken, hoe kijken uh, uh, uh, uh, de, de raadsleden daartegen aan? En hoe zetten ze dat af als we hier niet op gaan bezuinigen... Niet, niet, niet op gaan bezuinigen tegen andere bezuinigingen. Want er zal moeten worden bezuinigd. En dat betekent dus dat we dan naar de sportverenigingen, naar wijkwelzijnsaccommodaties toe moeten. en daar de bezuinigingen in moeten. Dat zijn de dilemma's waar je als gemeentesbestuur tegen loopt. Maar bezuinigen op topatletiek, daar komt niks van terecht. Ellen Verlangen, voordat we naar andere bellers gaan. en afscheid van jou nemen. wat ga jij, gelet ook op wat hier. het sentiment en de reële overwegingen die hier door de bus gaan. wat ga jij de komende tijd hier aan doen? Ellen? Om uh, gezamenlijk natuurlijk um, met, um, met Hans Kloseman en zo de raad de te overtuigen dat dit niet de goede beslissing is. Heel duidelijk. Nou, met jouw naam en met uh, de hele bundeling van topsporters zal dat uh, echt wel indruk maken. Ellen, ik dank jou, want we gaan zometeen andere bellers ook de uitzending intrekken. Um, Hakkoets. Directeur Sportservice Overijssel, daar hoort dit ook allemaal aan. Er komt een bundeling, topsporters gaan zich er veel nadrukkelijker mee bemoeien. Uh, hier moet toch ook uh, het begin van een kanteling zijn... ten gunste van dit alles, nou, behoud van dit alles. Dat hoop ik. ik uh, wij hebben als Sportservice Overijssel en het Olympisch Netwerk Overijssel... gisteren ook een brief naar de raadsleden gestuurd... waarin wij nogmaals hebben aangegeven dat wij het een enorm verlies vinden... voor de sport in de regio als zo'n accommodatie gaat verdwijnen. Want ik blijft dat toch wel ook zeggen dat die accommodatie toch wel erg belangrijk is voor het voorzieningenniveau. Niet alleen voor Hengelo, maar voor de hele regio. En dat je ook een evenement dat eh, tot de top van de atletiek in de wereld behoort. En het werd net al gezegd, atletiek is de moeder aller sporten. En daar moeten wij als Nederland trots op zijn. We moeten trots op zijn dat we zo'n stadion hebben en zo'n evenement. En dat we alles moeten proberen om de gemeenteraad te overtuigen dat ze eh, een andere keuze zou moeten maken. En dat is wat de wethouder in feite ook aangeeft beller aan in lijn 1, e, meneer Wijnbergen, als ik het goed begrijp. Ja, ja, ja. Wat is uw idee? Ja, het is zo dat uh, ik kom uit Zandvoort en we hebben hier een circuit. En jaren geleden wilde men uh, uh, vanuit de gemeente ook het circuit opdoeken. En toen kwamen er tegenstemmen. Wat betekent dat? Dat er ook een, geen nationaal en van geen gemeentebelang uh, uh, is, maar ook een nationaal en internationaal belang. Uiteindelijk is dat gehonoreerd en het circuit is gebleven. Dit geldt volgens mij ook voor dit stadion in Hengelo. Hè, er is een gemeentebelang. Er al een aantal centen, vind ik trouwens. Maar er is ook een nationaal belang. En tevens een internationaal belang. Dus dat overstijgt die, dat gemeentebelang. En uiteindelijk is het dan zo dat of het Rijk of een sponsor... bijvoorbeeld de postcode Loterij, of dat soort zaken... Uh, dit steunt. En dat hoort dan gewoon een specifiek stadion voor atletiek te blijven. Ja, Zandvoort. Ik denk uit mijn jeugd nog aan, aan Jim Clark. Hè? De formule... Maar, natuurlijk... Dan heb je het ook ja, weer... Brabham. Ja, Brabham. Maar, dan heb je het ook weer over uitstraling. Ja, ja dat het juist da door zo'n baan veel meer is dan alleen maar een badplaats aan de Noordzee. Maar eh, u zegt al, enige druk heeft het toe bijgedragen dat het circuit blijft. Maar eh, zijn daar toen ook geldschieters op afgekomen? Want het gaat natuurlijk altijd gewoon puur over geld. Oh, dat is jammer, meneer <lacht> Wijbergen. Uh, maar goed, de, de, de, hij geeft wel iets aan. Uh, zeg ik uh, me, eerst kijken naar Hans Klooseman, directeur van de FBK Games. En ze, er komen dan toch weer partijen op zo'n noodsituatie af dus helemaal hopeloos. Lijkt het me nog niet. Nou ja, nee, nee ik vind het zeker nog niet helemaal hopeloos. Hè. Er is ook nog een gemeenteraad die hier moet beslissen. Kijk, um, uh, één ding um, is, staat nu wel. Hè. Dus het feit dat het, het, het gemeente uh, deze beslissing heeft genomen... of deze beslissing, beslissing voorlegt aan de raad... maakt natuurlijk heel erg duidelijk dat er een noodsituatie is. En um, uh, daar kunnen andere partijen op dit moment op reageren. Graag zelfs. Theo de Bok is aan de telefoon met een vraag over juist... Die belangrijke partij, de sponsors. Ja, Theo? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik heb het niet, ik heb het niet zozeer over de sponsors, maar waar ik in, de, in deze discussie die ik volg op de radio uh, eigenlijk iets, iets uh, mis, is dat uh, uh, al die oudsporters, alles wat, uh, wat nu met deze spelen te maken heeft, met dit stadion te maken heeft, uh, een hele hoop emoties laten horen, maar er is niemand die met een oplossing komt. Kijk, uh, al die oud-topsporters die uh, vroeger met die fck games en alles wat daarmee te maken had een, een topsport uh, omgeving hadden waarin de bomen tot in de hemel wijkten, nou die tijd is voorbij en deze wethouder heeft op dit moment gewoon een punt dat hij zegt iedereen moet bezuinigen ik heb de mogelijkheid om te bezuinigen en die topsport er zou eens na moeten van topsport, plus top tegenwoordig geld mensen die geld hebben ze dus krijgen een goede sponsoring zodat deze fck games kunnen blijven bestaan en schiet niet door in emotie maar maak er gewoon een zakelijk punt dus van uit. Duidelijk. Um, ga beter eens even om de tafel zitten. Kijk ook waar de sponsors zitten. Maar ik heb ook nog eens een keer hier een e-mail met een vraag. Gaat het nou echt om een paar ton per jaar? Vraagt Baltesar zich af. Hoeveel mensen kunnen er in het stadion? Laat ze wat meer entree betalen? Ben je er zo? Misschien al te simpel, maar uh, wat vindt Hans Kloosterman van deze opmerking, van deze hint? Nou ja, kijk, de, de exploitatie van een, van, een, um, uh, van een stadion is iets anders dan de organisatie van de FBK Games hmm. zelf. Um, en wij hebben onze entreegelden gewoon heel hard nodig om uh, de FBK Games zelf Hoeveel te kunnen Hoeveel betaalden de mensen? Um, uh, dat varieert van, uh, van 12,5 euro voor een, uh, voor een staanplaats tot uh, uh, een kleine 30 euro voor, uh, voor zitplaatsen. En dat lijkt mij uh, uh, buitengewoon redelijk voor een uh, top atletiek evenement. Wat ook heel redelijk is, is uh, de overweging dat 280.000 euro toch wel ergens vandaan moet komen. He? Denk aan oh, Hengelo, uh, fabrieken, de hele regio, Salland. Het moet toch kunnen? Twente. Um, it, it, it, Twente. <laughs> Ja, we zijn hier in Twente. Yeah. Um, uh, uh, nou, dat is natuurlijk ook wat mij uh, zeg maar, het, nog het meeste verbaast in de hele discussie. Uh, dat we um, uh, zeg maar zoiets moois als de FBK Games, zoiets belangrijks maatschappelijk ook um, uh, sportief, uh, uh, een van de iconen van de Nederlandse um, uh, topsport, dat we dat voor een bedrag van 280.000 euro zouden uh, laten lopen. We hebben nog 30 seconden. Wat gaat u op dit moment doen? Nou, wij gaan de natuurlijk. Te verhogen, nou, wij gaan, wij, wij, het belangrijkste wat wij gaan doen is fantastische games neerzetten op 8 juni. Uh, dat is sneller dan een 100 meter sprint. En zeker dat hier nog uh, niet het laatste woord over is gezegd. Er zal van alles worden gedaan om het toch te redden. Dat zie ik zelf ook de wethouder knikken. Dat klopt. Ja. Dankjewel hier bij FBK Stadion. Fanny Blankers Koen, uw naam wordt geëerd.